Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor Limburg een weeralarm afgegeven, code rood. Vanuit België bereiken zware onweersbuien met windstoten rond deze tijd de provincie. In Landgraven is Pinkpop nog in volle gang. De organisatie besloot een paar uur geleden dat het niet nodig was de 60.000 bezoekers te evacueren. Maar toen was er nog geen weeralarm. Pinkpop-organisator Jan Smeets heeft de bezoekers persoonlijk toegesproken en gerustgesteld en riep iedereen op kalm te blijven. Rond deze tijd worden nieuwe mededelingen van de organisatie verwacht. Uit voorzorg staan de hulpdiensten massaal paraat bij het pinkpop in Landgraaf. Voor de provincies Zeeland, Brabant en Gelderland geldt nog steeds code oranje. Voor de rest van het land is code geel van kracht. Scholierenorganisatie Lax roept leraren op om eindexamenkandidaten die net dreigen te zakken iets soepeler te beoordelen. Een genade zesje kan scholieren behoeden voor een torenhoge studieschuld, zegt het Lax in een brandbrief. Wie na de zomer gaat studeren valt nog onder het oude stelsel van studiefinanciering met een basisbeurs. Volgend jaar geldt er een nieuw stelsel waarin studenten alles moeten lenen. De leraren zijn de eindexamens nog aan het nakijken. Woensdag en donderdag horen alle leerlingen of ze geslaagd zijn of niet. De Britse komiek en acteur Rick Mayo is overleden. Hij is vooral bekend van de series The Young Ones en Bottom. In The Young Ones speelde Mayo de rol van Rick, een ultralinkse student die over alles en iedereen klaagt. In Bottom speelde Mayo de rol van Richie, een eeuwige maagd die alleen zijn huisgenoot als vriend heeft. Rick Mayo was 56 jaar, waaraan hij is overleden is nog niet bekend.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 Tot zover de verkeers. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. ...avond 9 uur, nou dan weet u het wel... ...CFN Cinema met Alko Beuving. Wat gaan we vandaag doen? Nou, we hebben weer een aantal... ...prachtige soundtracks voor u klaarstaan. Onder andere Shaft, bekende film... ...We Bought It To, Ballet Sebastian... ...Fantastic Mr. Fox, Beast of the Southern Wild... ...nou, eigenlijk te veel om op te noemen... ...op deze bijzondere avond. Ik hoop dat u een fijn weekend heeft gehad. U heeft natuurlijk ook genoten van het mooie weer. U heeft de ramen openstaan, maar wees alert... hè, ...want het kan losbarsten. Alhoewel, hier in Zandvoort... Ja, schijnt dus zon nog een beetje. Dus wie weet valt het allemaal wel mee. Nou, de eerste track, Shaft. eerlijke klanken van Shaft, Isaac Hayes, bekende soulzanger en keyboardspeler, die heeft de soundtrack geschreven. Het is een prachtige melodie. Film uit 1971 over de privé-detective John Shaft. En ik draai nog meer uit deze fantastische soundtrack. Early in Sunday Morning. Mm -hmm. op deze zonnige zomeravond. Heerlijke temperaturen. Wellicht zit u misschien wel buiten met een glaasje water. Of misschien een glaasje witte wijn of rosé. Het is de ideale avond ervoor. En dat kan nog, want het is nog droog. Dus geniet ervan. Ja, Shaft is eigenlijk een hele belangrijke film in de filmgeschiedenis. Omdat dit eigenlijk een van de eerste films was waar veel gefilmd werd in de ghetto's en van de, waar die privé-detective van het rondstruinen was. Eigenlijk een van die allereerste films. Dus in dat opzicht zeker vanuit geschiedkundig oogpunt een belangrijk gegeven. Nog een stukje uit deze geweldige soundtrack, Shaft Strikes Back. Deze rustige klanken van de, de CD-shaft. Uh, eigenlijk een hardboiled detective. En dan deze romantische klanken. Perfecte muziek, hoe naar ons ondergang kijken, toch? Uh, nog een stukje Ellie's Love-theme uit deze soundtrack. Heerlijke zomeravondmuziek. Shaft werd gezegd dat hij nog meer persoonlijkheid had dan James Bond. Dus nou, dan weet je het wel. Uh, Shaft werd gespeeld door Richard Roundtree En Moses Gunn speelde ook in die film. Uh, de, van die film zijn heel veel remakes gemaakt. En Ik heb hier nog op de draaitaf staan een remake van Shaft uit 2002. Uh, met in de overal Samuel L. Jackson en Christian Bale. En uh, ja, luister naar de verschillen. De muziek uit 1971. En nu uh, Shaft 2000. Componisten Dave Arnold Met een hoofdletter Z van zon, zee, zandvoort en zomerhitz. Ja, CFN Cinema deze avond. En uh, ja, dat was de soundtrack van Shaft. En uh, ja, die hoort het verschil tussen de originele uit 1971 en uit 2000. Toch een tikje anders. Ook een tikkie minder, als ik eerlijk ben. Ja, tijd voor een andere film, We Bought a Zoo. Onlangs op televisie geweest. Misschien kent u het verhaal. Het is gebaseerd op het uh, uh, verhaal van een uh, voormalig Guardian journalist, Benjamin Mee. Die na de dood van zijn vrouw een vervallen dierentuin uh, op het Amerikaanse platteland koopt. Van zijn laatste spaargeld weliswaar. Ja. Het opknappen van de dierentuin gaat natuurlijk gepaard met allerlei problemen. Dat snapt u. En privé komt er ook het een en ander kijken. Maar het is wel grappige muziek. Uh, luistert u maar, We Bought a Zoo. Synthesizer muziek natuurlijk. Uh, het volgende nummer is ook uit deze soundtrack van We Bought To uh, Hoofdrollen met Damon en Scarlett Johansson. En dat is getiteld Sun. Oh, die lijkt wel heel erg op het vorige nummer, zou ik zeggen. Dus pakken we een andere. Gathering Stories. zomeravondklanken uit de soundtrack van de film... Uh, uh, even kijken, wie Bought de Zoo. ZFM op 106.9 is... Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomer ja, Zomerhits, dat doen we op een ander moment. Maar we draaien natuurlijk wel hele mooie muziek. En misschien was het wel een hit van Louis Armstrong... uit een James Bond film, ja, prachtige muziek... en vooral dat trompetje ertussendoor in grote klassen natuurlijk. Ja, eh, over klassen gesproken. In de zestig jaren was er een tv-serie, Belle Sebastian. Sebastien. Iedere eh, zondagavond van zeven uur tot half acht... en om half acht, studiosport dus heel veel mensen... hadden om zeven uur toe. en ik keek naar Belle Sebastian. Sebastien. Een, een lief jongetje die met zijn hond bij zijn opa... hoog in de Zwitserse berg woonde. En wie schetste mijn verbazing dat ik onlangs zag... dat er een remake gemaakt was in 2013 van Belle Sebastian. Sebastien... Luistert u... Als u denkt, wat lijkt deze soundtrack op We Walked The Zoo? Nou, dan heeft u wel gelijk, want het is inderdaad van een componist Jonsi. Dus is helemaal niet Bellen Sebastiaan. Bellen Sebastiaan volgt hierbij... in de Zwitserse bergen. Het weesjongetje jongetje. Bel en Sebastian. Sebastian is natuurlijk jochie. En Bel is de hond. En dat speelt in de Tweede Wereldoorlog. En ze, ze raken ook betrokken bij het smokkelen van de mensen over de bergen. En nog een stukje uit deze uh, film. De muziek is van Armand Amar. Piano, het dikt op muziek van Berle en Sebastian. Uh, ja, dan gaan we weer eens wat anders draaien. ZFM, ZFM. maakt zijn naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ren naar het En zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. ZFM. ZFM. 24 uur per dag. hete zomer. schijnt nog steeds een beetje. Zoals ondergang zou ik zeggen. En, uh, zo hier vandaan als ik uit mijn raam kijk, dan zie ik toch wat mooie kleuren aan de lucht. Uh, we zijn alweer naar het laatste kwartier van uh, Cinef en Cinema met Alko Beuving en de film die ik nu op de rol staan. dat is de Fantastic Mr. Fox. En daarvan laat ik u een paar nummers horen van Alexandre Despla, een beetje kermismuziek zou ik zeggen, en van Georges de Larue. En dat is echt topmuziek. Ik begin met Alexandre Despla, High Speed French Train. En hij kan eindeloos door blijven draaien. Maar vrolijk is het wel. Ja, zomeravondklanken. Ja, tijd voor een ander nummertje. Ik draai dan van de Fantastic Mr. Fox weer een nummer van Alexander Desplat. Stunt Expo. Ja, dan doen we nog een vrolijk deuntje van Alexander Desplat achteraan. Dat is toch een beetje kermismuziek, zou ik zeggen. Maar het is, klinkt wel erg lekker. Muziek van Alexander Desplan, maar nog mooie muziek van Georges Delarue. Un petit deal, de, eigenlijk de mooiste soundtrack van deze uh, cd. Luistert u maar. En, uh, een citerachtig geluid en een underscore van violen eronder. Hele mooie muziek van Georges Ladue, ook uit de film Fantastic Mr. Fox. En uh, tot de klok van uh, tien uur uh, laat ik nog één nummer, Le Grand Corral, uh, uit uh, deze film horen. Ik hoop u graag na het uh, tweede uur uh, weer terug te zien met nog meer mooie filmmuziek... uit de uh, bekende film Beast of the Southern Wild, uh, The Haunted, Africa... en een hele bijzondere Fransere film... Dus kom, uh, blijf afgestemd op ZFM.